11 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poors heeft de kredietwaardigheid van Frankrijk, Italië en Oostenrijk verlaagd. In totaal zijn negen landen afgewaardeerd. Ook Spanje, Portugal, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta kregen een lagere status. Frankrijk is na Duitsland de tweede economie in de eurozone en had de hoogste status AAA, dat wordt nu AA+. Nederland, Duitsland en Luxemburg houden hun AAA-rating... en België, dat die hoogste status eerder al verloor, zakt niet verder. De beurzen in Europa en de VS reageerden op de aangekondigde statusverlagingen... met koersverliezen. De familie van de vermoorde Stefanie Flores is niet van plan in beroep te gaan... tegen de straf die Joran van der Sloot heeft gekregen. Dat heeft de advocaat van de familie gezegd tegen een Spaans persbureau. Van der Sloot werd vanmiddag in Lima voor de roofmoord op Stefanie veroordeeld... tot 28 jaar cel... Dat viel binnen de voorziene marges, zei de advocaat. Tegen de Nederlander was 30 jaar geëist. Hij kreeg twee jaar minder, omdat hij woensdag voor de rechter zei... dat hij de volledige aanklacht over roofmoord accepteerde. De rechter oordeelde vanmiddag ook... dat van de familie Flores bijna 60.000 euro smartengeld moet betalen. Het voorlezen van het vonnis in Lima duurde bijna twee uur. Toen het afgelopen was overlegde Van der Sloot met zijn advocaat... maar hij besloot geen gebruik te maken van het recht om te reageren op het vonnis. Ook wilde hij niet zeggen of hij in beroep gaat. Op Cyprus is Raouf Denktasje overleden... de voormalige president van het Turkse deel van het eiland. Als advocaat zette hij zich in de jaren 60 in... voor de rechten van de Turkse minderheid op Cyprus. In 1974 bezette Turkije het noorden van het eiland... na een staatsgreep door Griekse Cyprioten. Denk Tash werd daarop gekozen als leider en werd vooral bekend om zijn onverzoenlijke houding tegenover de Grieken. In 2004 werd Griek-Cyprus lid van de Europese Unie, waardoor het noordelijke deel nog verder geïsoleerd raakte. Denk Tash stapte een jaar later op. Vorig jaar kreeg hij een beroerte en vandaag overleed hij. Hij is 87 jaar geworden. De Nationale Recherche heeft een directeur van een autoverhuurbedrijf in Rotterdam opgepakt. Hij zou betrokken zijn bij internationale drugstransporten, onder meer naar Zweden en Polen. Bij het onderzoek vond de politie 1,8 miljoen euro aan contant geld. Het lag in een kluis die was verborgen onder de spoelbak in het huis van de verdachten van 47. Ook zijn een speedboot, auto's en een vuurwapen in beslag genomen. In het onderzoek waren in september vorig jaar al twee verdachten aangehouden. Het futuristische pand van het failliete autobedrijf Hessing langs de A2 wordt overgenomen door de Lauman Groep. Die importeert onder meer auto's van Toyota, Lexus en Suzuki. Lauman kijkt of de bedrijfsvoering en de import van Bentleys, Lamborghinis en Rolls Royces kan worden overgenomen. De naam Hessing verdwijnt. Die auto-importeur werd dinsdag failliet verklaard. Hessing kwam in de problemen na plannen voor een bouwproject voor dure villa's in de beeld. Op een kleine openbare basisschool in Zeeland zijn in korte tijd 10 van de 55 leerlingen vertrokken. De reden was pesterij. Onder de leerlingen die naar een andere school zijn gegaan zijn ook pesters. De ouders waren aangesproken op het gedrag van hun kind. En dat viel niet bij iedereen in goede aarde, zegt het schoolbestuur van de Rijgersberg in Rilland. Er werd niet zozeer in de klas gepest als wel op straat en bij sportverenigingen. De Zeeuwse school krijgt een nieuwe directeur die een eind moet maken aan het pesten. De religieuze politie in Saudi-Arabië krijgt een minder strenge chef. Koning Abdullah heeft het hoofd van die machtige organisatie vervangen... na kritiek dat de religieuze politie steeds agressiever wordt. Het korps controleert of de Saudis zich houden aan de strenge islamitische regels. Agenten kijken bijvoorbeeld of mannen en vrouwen die geen familie zijn... in het openbare leven wel strikt gescheiden blijven. Het ontslag van de strenge chef wordt gezien... als een nieuwe aanwijzing voor hervormingen in Saudi-Arabië. In Las Vegas is een priester veroordeeld tot een celstraf... voor het bestelen van zijn eigen parochie. De 59-jarige geestelijke haalde meer dan 500.000 dollar uit de parochiekas... en gebruikte dat om zijn gokverslaving te betalen. De rechter in Las Vegas gaf hem een celstraf van drie jaar en een maand... vier maanden langer dan was geëist. In een passagierstrein in Duitsland zijn een dode en twee gewonden gevallen... toen de trein inreed op een kudde koeien. De trein was onderweg van het eiland Sult naar Hamburg... Toen de machinist kudde zag probeerde hij nog een noodstop te maken. Maar dat lukte niet. Het voorste deel van de trein ontspoorde. Dan het weer. Vannacht is het zwaar bewolkt met af en toe een opklaring. Morgen veel bewolking en slechts af en toe zon. Temperatuur stijgt tot maximaal 7 graden. Daarna nog enkele dagen vrij fris met middagtemperaturen rond 4 graden. En in de nachten komt het tot lichte vorst. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, één melding op de A6, Jouren richting Emmeloord. Die is tussen Lemmer en Band dicht door een ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid en naar verwachting is de weg straks om half twaalf weer vrij. En dit was de Verkeersinformatie. Een idee over uw vermogen en het verhaal erachter. Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd en hoe hard ervoor is gewerkt.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 zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Toen het CDA vergaderde over deelname aan dit kabinet, werd de deur van de CDA-fractie wel achter werd vergaderd wereldberoemd in heel Nederland. Kennelijk hebben ze toen bij de PVV goed opgelet, want waar verschanste het PVV-statenlid Bosman zich vandaag, toen hij werd achtervolgd door een NOS-camera? Luister goed. Meneer Bosman? Helaas, we hebben op dit moment geen commentaar. Sorry. Maar meneer Bosman zit achter die deur of niet? Dat weet ik niet. Hij uh, zit achter die deur. Ja. Hij wil niet naar buiten komen voor nee, ons. Hij wil nu even liever niet reageren. Nee, nee. nee. Hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. De leden van het kabinet waren al druppelsgewijs teruggekeerd van recess, maar vandaag vergaderden ze weer voor het eerst. Veel stond nog niet op de agenda, dus ging het gesprek dat Joost Vulling's met premier Rutte voerde vooral over de hoofddoek-ophef. Er komt een nieuw onderzoek naar de geestesgesteldheid van Anders Breivik... de man die vorig jaar zomer vele jonge Noren doodschoot... op het eiland Utoja in Noorwegen. In een eerder onderzoek werd hij niet toerekeningsvatbaar verklaard... en dat viel bij veel Noren niet goed. Daarom komt er nu een ander onderzoek. Maar wie kan dat nog neutraal doen? Rond kwart voor twaalf praten we met journalist Remco Andersen... die deze week in Syrië is geweest onder de hoede van het Vrije Syrische leger. Een soort guerrillaleger leger van overgelopen Syrische soldaten. Andersen vertelt straks wat hij meemaakte. Om vijf voor twaalf hoort u een nieuw gedicht. Maar eerst krijgt u een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 13 januari. Het Limburgse PVV-staatlid Bosman zal zich zijn interne e-mail... over collega Seltjuk Öztürk nog lang blijven herinneren. Hij omschreef zijn PvdA-collega en die mail als volgt. Hij is wat mij betreft niets meer en minder... dan een uitgekotst stuk halalvlees, maar dan wel van een Turks varken. Dat kostte PVV zijn plek bij de Limburgse afdeling... zegt fractievoorzitter Stassen. We zijn ervan overtuigd dat de heer Bosman niet de handhaven valt... en we hebben dus als fractie afscheid genomen. Maar de mail was al een jaar oud... Toen zag de PVV nog af van strenge sancties tegen Bosman. U weet wat zich de afgelopen dagen, of beter gezegd gisteren, heeft afgespeeld. Dus het is alleen de druk van de pers waarop u dit besluit. Dat is uw conclusie. Ik kan u alleen maar zeggen... wij hebben afscheid genomen van de heer Bosman vandaag... en dan wil ik het graag belaten. En de MS verslaggever Jeroen Wollaars wil het daar niet graag bij laten. Hij gaat naar de buurtsuper van Bosman en zijn vrouw in Roemond, waar Bosman snel een voorraadkast induikt. Meneer Bosman, bent u daar? Hij wil, uh, hij wil uh, nu even... Hey nee, Bosman, ja. ik hoorde u net op de radio. U kan toch wel even naar buiten komen? Dat deed hij natuurlijk niet. Zijn vrouw ging voor de verslaggever staan... stroopte haar Mabou op en nam het op voor haar man. Niet correct geweest. Daar heeft hij ook heel veel spijt van. Dus, uh, en, uh, ja. Maar als het verstuurd is, is het verstuurd, hè? Ja. Dus, uh, ja. P. van de Are Osturk is diep geraakt door de hele zaak. Het raakte mij omdat ik die persoon al drie jaar ken... waarvan de laatste jaar... Hij keek in mijn ogen, gaf een hand. Hij had een gedachte over mij, maar ik wist het niet. Nooit eerder was benzine zo duur. De adviesprijs is ruim 1,75 euro per liter. Maar dat, dat weerhoudt automobilisten er niet van om te gaan tanken. Ja, maar we moeten wel aan de stouw thuis. Hè. En ik moet naar mijn werk. Dat de prijs nu hoger is, ligt voor een deel aan de overheid... die de accijns begin dit jaar heeft verhoogd. Verlaging zit er niet in. Linksom of rechtsom heb je wel te maken met het feit... dat ook de overheid inkomsten heeft en uitgaven heeft. En die moeten ongeveer met elkaar in evenwicht zijn. En daarom zoeken automobilisten zelf oplossingen... om iets te doen tegen de hoge benzineprijs. Ja, een beetje bij stoplicht even kijken. Dat je dan uh, denkt, nou, uh, gas los en uh, uit laten rollen. En dan weer, uh, huppakee. Zuinig rijden dus. De volgende man zit de komende jaren achter slot en grendel. Hola, Andreu Petrus van der Slot. Joran van der Sloot dus. In Peru werd hij veroordeeld voor de moord op Stephanie Flores. De Peruaanse van 21 werd door hem gewurgd op zijn hotelkamer... nadat ze samen een casino hadden bezocht. Volgens de rechter is hij 50 jaar als hij vrijkomt. Je straf duurt tot... 38. 30, eh, no. El, eh, el 10 de junio del año. Wordt op 10 juni van uh, het jaar 2038. Al dus de tolk die het niet vlekkeloos deed. De rechtbank kan... Uh, die kan, kan, kan de resultaat uh, per puur, bedoel. Marcel Hanen van NRC Handelsblad, goedenavond. Jij was bij vanmiddag. Er was ja. 30 jaar geëist en hij kreeg bijna die 30 jaar. Vorige week spraken wij elkaar toen dus zei hij gaat bekennen in de hoop dat hij dan minder straf krijgt. Dat is niet echt gebeurd, hè? Nee, het is een typisch geval van uh, gegokt en verloren. Hij heeft inderdaad uh, een soort uh, tactiek willen toepassen door op het laatste moment toch te verschijnen op het proces. Dat was eigenlijk een verrassing. En, en toen ook nog eens uh, ja, royaal te bekennen... in de hoop dat hij, uh, dat hij enige clementie zou ondervinden van de rechtelijke macht. Maar hij heeft dat bekennen en het spijt betuigen zo klungelig gedaan... dat de rechters vandaag zeiden... jij wijkt op geen enkele manier de indruk dat je een brouwvolle verdachte bent. Dus we geven je gewoon de hoofdprijs. En dat was in dit geval 28 jaar. Ja, dus zijn gedrag heeft hem uh, misschien wel tien jaar gekost. zijn van, uh, gedrag vandaag bedoel ik, sorry. Ja, zijn gedrag afgelopen woensdag tijdens je rechtszaak, ja, hij zei van ik heb spijt, maar hij kreeg het woord spijt niet eens fatsoenlijk over zijn lippen. En vervolgens stond hij heel erg breed te lachen met zijn advocaat. En dat heeft echt, dat zijn, is de Peruanen niet ontgaan. Er is de afgelopen twee dagen in de, in de, in de kranten en op televisie enorm veel aandacht geweest voor, voor die rotjongen van de sloot, die Hippokiet, die, die, die, die toch door te lachen in de rechtszaak. Terwijl ze daar het proces behandelen tegen de moord op een 31 jarige landgenote. Dat is zo'n handige tactiek geweest. Dus de rechters hebben er ook aan gerefereerd. Dus hij was gewoon totaal ongeloofwaardig. En die regeling waar hij gebruik van wilde maken, een soort Amerikaanse pre-bargaining... waarbij hij zegt van, oké, okay, ik beken het in de hoop dat je dan wat milder wordt behandeld. Ja, die is veel in duigen gevallen. Dus hij heeft nu geen proces gehad en toch de hoofdprijs gekregen. Dus, dus twee keer nou Ja. Hebben we na afloop nog iets van hem gehoord? Heeft hij iets laten weten over een hoger beroep bijvoorbeeld? Nee, hij stamelt een beetje dat hij daar nog over na zal denken. Maar ik denk dat het zeer waarschijnlijk is dat hij een hoger beroep gaat. Hij heeft nu niks te verliezen. Meer dan dit zal hij toch niet echt kunnen krijgen. Dus uh, hij kan nog een poging wagen. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat hem dat wat zal opleveren. De, de, de sfeer in het land is zoiets van... Ja, het is gewoon, een, het is gewoon een, een, een vervelende jongen die op geen enkele manier clementje verdient. Hij heeft eigenlijk nu nog twee jaar minder gekregen dan geëist. Want hij was dertig jaar geëist. En dat is eigenlijk alleen maar gebeurd omdat de rechters ja, Het was eigenlijk ook wel nog een heel erg jonge jongen toen hij het delict pleegde. Dus dat was reden voor enige strafvermindering, maar. Maar elke, elke handeling die hij zelf heeft gericht, heeft het alleen maar erger gemaakt en dus een, een forse straf geleid. Heeft de familie van Stephanie al gereageerd? Ja, altijd de advocaat heeft gereageerd, dus het, bij deze Peruaanse processen hebben de, de, de slachtoffers een belangrijke stem. Die hebben veel invloed en die advocaat die speelt ook een nadrukkelijke rol. En die hebben gezegd dat ze nu vrede willen dat ze kunnen leven met deze straf. Ze hadden liever levenslang gezien van de Sloot. Maar uh, ja, al met al zijn ze toch tevreden met de uitkomst zoals die er nu ligt. En zij zullen niet in beroep gaan, want dat hadden ze gekund. Marcel Halen van NRC Handelsblad, hartelijk dank. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Freddy van Tijn, wat staat er in de krant vanmorgen? De slachtoffers van een verkrachting of een aanranding... kunnen vanaf komende dinsdag voor gespecialiseerde hulp terecht op één locatie. Het Centrum Seksueel Geweld in het UMC Utrecht. Tot nu toe was die hulp verspreid. De initiatiefnemers hopen dat het bestaan van dit centrum slachtoffers over de streep trekt om zo snel mogelijk te komen, liefst binnen een week. Adequate eerste opvang vermindert het risico op medische en psychische problemen, zeggen ze. Trouw schrijft dat scholen beknibbelen op het schoolmaatschappelijk werk. Schoolmaatschappelijk werkers helpen met opvoedkwesties en andere problemen thuis. Sommige ouders hebben psychische problemen of zijn bijvoorbeeld verslaafd en kunnen zelf hun kinderen niet helpen. Als zij hulp krijgen om hun leven op orde te brengen, neemt ook de kans toe dat hun kinderen het goed doen op school. En er komt juist meer behoefte aan die ondersteuning, schrijft Rauw, doordat door bezuinigingen op het speciaal onderwijs meer zorgleerlingen naar gewone scholen zullen gaan. Het AD schrijft een analyse over het CDA onder de kop... twistziek CDA zoekt met spoed verlosser. Een deel van het artikel is gewijd aan de verwijzing... die op het Binnenhof vaak wordt gemaakt naar de VVD. De liberalen stonden er na een bloedige strijd... om het partijleiderschap ook beroerd voor en moet je nou eens zien. Maar volgens een VVD'er die nu een sleutelpositie vervult... heeft de buitenwacht nooit geweten hoe kritiek de toestand was. We zijn toen langs de rand van de afgrond gegaan, zegt hij. Het AD laat verder nog wat mogelijke kandidaten... voor het partijleiderschap voor het CDA de revue passeren... en besluit dat het allerminst zeker is dat het goed komt met die partij. PostNL denkt, denkt binnen vijf jaar geen mensenhanden meer nodig te hebben... voor het bezorgklaarmaken van de post... Eén supermachine die alle formaten kan verwerken... zou dan duizenden mensen overbodig maken. PostNL wil zo op jaarbasis 200 miljoen euro besparen. Het bedrijf begint morgen met een traject van anderhalf jaar... waarin 300 voorbereidingskantoren in het land worden gesloten. Daardoor verdwijnt het werk van de voltijds postboders. Postbezorging is voortaan een deeltijdbaan. En dat staat onder meer in het Nederlands Dagblad morgenochtend. De Telegraaf schrijft over een serie ongelukken de afgelopen weken... met visserschepen in de zeeën rondom Antarctica. De vangst op de zogenoemde ijskabeljauw... heeft daar een groot aantal ongelukken veroorzaakt. Vooral op slecht onderhouden schepen. Pas nog een brand op een Zuid-Koreaanse troller... op de rand van de Zuidpool. En een paar weken geleden zat een Russisch visserschip... vlakbij Antarctica stuurloos vast tussen de Schotsen... nadat er door een botsing met een ijsberg... een gat in de rom was ontstaan. Dat komt volgens de Telegraaf doordat er maar zo kort kan worden gevist in deze streken. De zomer op de Zuidpool duurt van december tot januari. Het ijs breekt open en de schepen varen er tussendoor richting het vasteland, alsof het een wedstrijd is. De concurrentie is groot. Twee maanden later moet iedereen weg zijn... anders sluit het ijsje in. En het AD tot slot test wat een particulier kan krijgen voor zijn gouden sieraden... nu de goudprijs zo blijft stijgen. Een buideltje met ringen, kettingen en armbanden van 14 karat goud zou zonder onkosten en winstmarges ongeveer 24 euro per gram moeten opleveren. De krant krijgt aanbiedingen op verschillende plaatsen in het land... van tussen de 13 en de 20 euro, dus ver onder die 24. En de koper die 20 euro biedt, noemt 13 euro bedrog. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sebastian, Funny Little Frog. En dat draaien wij tegelijkertijd het feit dat er in Papua Nieuw Guinea het kleinste gewervelde diertje is ontdekt. Een kikker van slechts 8 mm. Het kabinet was vandaag voor het eerst dit jaar bijeen. En hoewel de Tweede Kamer nog met reces is, ontstond er deze week toch veel commotie over het staatsbezoek van de koningin. En met name over de opmerkingen van Geert Wilders over haar hoofddoek. Joost Vunnings in Den Haag, goedenavond. Vindt premier Rutte die opwinning terecht, eigenlijk? Nee, hij vond het een uh, heel mooi uh, staatsbezoek. Hij vond ook uh, dat toen Wilders daarop reageerde uh, via Twitter en, en Kamervragen stelde... dat uh, de minister van Buitenlandse Zaken, Uri Roosentaal, gelijk heeft gezegd dat het heel normaal is... dat als je een gebedshuis uh, bezoekt, om dus de gebruiken die er dan zijn te eerbiedigen. Dus nee, hij vond het allemaal uh, perfect uh, verlopen. En snapte hij dan wel waarom we het hier uh, in Nederland eigenlijk de hele week over gehad hebben? Uh, nou, hij oordeelt hij nooit over de pers, hè. daar is hij heel uh, zuiver in. Maar ik had niet het idee dat hij dat uh, snapte. Nee, het is allemaal uh, ja, perfect uh, gelopen. En dat kunnen we nu ook gaan horen in het interview dat ik vanmiddag met hem had. Uit premier Rutte, is het dragen van een hoofddoek een vorm van vrouwenonderdrukking? Nee. Waarom niet? Waarom wel? Nou, er zijn mensen in Nederland die dat, die dat vinden. Oh ja, nee, dat begrijp ik, dat mensen dat vinden. En ik begrijp ook best, uh, en ik zie ook wel dat in sommige situaties het zo kan zijn... dat uh, de hoofddoek daarvan een symbool is. Maar de algemene uitspraak uh, dat de hoofddoek een symbool is van vrouwenonderdrukking... is natuurlijk ook een ongelooflijke belediging voor heel veel vrouwen in het onderwijs... Uh, die een opleiding zitten, die een baan hebben, die een bedrijf zijn gestart. En die uit vrome islamitische overtuiging een hoofddoek dragen. En die worden nu tezijde geschoven van u wordt onderdrukt. Ja, ons staatshoofd, koningin Beatrix, zei ook echt onzin. Uh, maar is dat dan toch niet een politieke uitspraak? Nee, de koningin doet geen politieke uitspraken. Zij uh, beantwoordt vragen van de media na afloop van uh, ja, zo'n zo staatsbezoek bij het persgesprek. En al haar handelen en functioneren in haar ambt valt altijd onder de ministeriële verantwoordelijkheid. Ja, dus onder uw verantwoordelijkheid ja. en u bent een politicus... Dus maakt het dan niet een politieke uitspraak? Nee, want dan, als dat zo zou zijn, die redenering... ik heb dat dus ook gezegd... dan zou ik daarmee uh, het debat hebben gezocht met Geert Wilders op dit onderwerp. En dat heb ik niet. Dus zij heeft een feitelijke vraag beantwoord. Uh, en die heeft ze juist beantwoord. Uh, nou, u zegt van, nou ja, het, het dragen van een hoofddoek is, is, is geen teken van vrouwenonderdrukking. Uh, de koningin zegt dat ook. Maar ja, we hebben in ons land, de PVV, en die partij zegt... Wij vinden dat wel zo, per definitie. En als dan het staatshoofd zegt, ik ben het daar, daar niet mee eens... dan is dat toch eigenlijk per definitie een politieke uitspraak... of u het nou wilt of niet. Het staatshoofd gaat nooit in debat met een politicus of met een politieke partij. Zij kreeg een vraag voorgelegd uh, over hoofddoeken... Uh, en of dat uh, symbolen zijn van vrouwenonderdrukking. En daar heeft ze terecht op geantwoord dat je, uh, dat, dat echt onzin is... en uh, dat je hoogstens in een context dat zou kunnen zeggen... maar natuurlijk nooit in algemene zin. En maar goed, ze heeft een ander standpunt dan een, een grote politieke partij in Nederland... Kijk, en die vraag kwam er omdat die politieke partij een uitlating heeft gedaan. Ja, maar het is natuurlijk niet zo dat omdat een politieke partij een uitlating doet... de koningin op allerlei terreinen dan wordt ingeperkt... In waar ze in zo'n vraaggesprek over zou kunnen spreken... omdat er misschien iemand zou kunnen denken... nu gaat ze in debat met die politieke partij. Zij gaat nooit in debat met een politieke partij. Zij staat boven de partijen. Uh, en de koningin uh, beantwoordt haar vragen naar eer en geweten. Recht uit het hart. En uh, volgens mij ook met de precies juiste bewoording. Ja. Wat vindt u eigenlijk dat Wilders zo vaak kritiek heeft op, op Beatrix? Want zij kan zich niet verweren, dat moet u dan doen. Nou, niet altijd. Het is, is wel moeilijk dat hij dat doet. Nee, maar ik, ik, kijk, ik, er is altijd totale ministeriële verantwoordelijkheid voor de koningin. En uh, ik ga niet altijd als er een aanval wordt gedaan door Geert Wilders... of iemand anders op de koningin staan verdedigen. Dat is ook helemaal niet nodig. Uh, want vaak is, is echt de aanval zelf al genoeg. En is het maar beter er verder over te zwijgen. Dan is het minst pijnlijk voor iedereen. Maar soms moet je wel dat doen. En dat heeft bijvoorbeeld Rosenthal gedaan. Oei, Rosenthal... De minister Buitenlandse Zaken. Toen afgelopen zondag uh, dat bericht naar buiten kwam... dat de PVV bezwaar maakt tegen het bezoek aan een moskee... en het dragen van een hoofddoek, die daar is voorgeschreven... Hè, bij vrouwen die zo'n moskee binnengaan. Hè. Dus er is ook respect dat je dat doet. Dat heeft Rosentaal ook daarna in de tv-journaals uh, gemeld. En dan neem je dus ook expliciet de ministeriële verantwoordelijkheid. Nu zeggen uh, een aantal linkse oppositiepartijen... Uh, het feit dat Beatrix deze uitspraken heeft gedaan... houdt in, dat is wel weliswaar interpretatie... dat zij de noodzaak voelde om zichzelf te verdedigen. En dat komt omdat u niet voor haar in de bres bent gesprongen. Uh, het kabinet is zondag. Onmiddellijk nadat uh, de rel leek te ontstaan uh, vanuit de hoek van de PVV... Uh, vanuit de algemene beleidslijn dat we niet overal op reageren. Maar soms wel, als dat wenselijk is om te voorkomen dat er een beeld zou ontstaan... dat de koningin iets doet wat niet de steun van de regering heeft... is er ook onmiddellijk zondag door Oei Roosentaal. Uh, uh, uh, tijdens de staats gereageerd. Dat, dat, dat, dat heeft hij gedaan. Uh, maar desondanks zeggen dan die oppositiepartijen het feit... dat het staatshof zelf een aantal dagen later daar nog op terugkomt houdt kennelijk in dat zij de behoefte had om er nog iets meer over te zeggen... en dat u, want uiteindelijk bent u eh, verantwoordelijk en niet minister Roosentaal, dat u voor haar in de bres had moeten springen. Wacht even, is er zitten twee fouten in die redenering. Ten eerste, oh het is niet zo dat ik verantwoordelijk ben. De ministers zijn, hebben, dragen de de verantwoordelijkheid. En die ligt natuurlijk heel vaak bij de bij premier. premier ja. Maar die ligt collectief bij de ministers. Uh, zo staat het ook in de grondwet. Uh, en ten tweede, uh, de koningin heeft vragen van journalisten beantwoord. Uh, en ze hoort dat. Die is niet in debat gegaan met iemand of iets... Maar u weet toch heel vaak dat debatten via de media gevoerd worden? Ja, maar de koningin doet daar niet aan mee. Uh, oh. Zij staat zo. ze staat boven die debatten en boven die partijen. Is zijn dit nou momenten dat u denkt... die ministeriële verantwoordelijkheid, wat is dat toch een mooi instrument? Nee, luister, bij een constitutionele monarchie... We hebben dus bij een, een, een erfelijk koningschap... Dat kan alleen. En dat heeft Torbeck goed gezien in 1848. Als nee, u, dat ik, ik, u, bent, u bent een groot gaat, voorstander van, dit, van deze constructie. Want maar er zijn net momenten monarch... dat u ook zegt. Ik ben ook echt heel blij dat het er is, die constructie. Nou, ik vind het een goede constructie. Uh, want zonder die constructie zou dat niet gaan. Hè? Dan zou je geen erfelijk koningschap Dan zou je moeten overgaan naar een presidentieel stelsel met rechtstreekse verkiezingen van een president. Of indirecte verkiezingen van een president. Ik ben daar geen voorstander van. We hebben in Nederland een hele. Mooie traditie eh, met het Huis van Oranje. En eh, die kunnen wij met elkaar op deze succesvolle manier vormgeven... door de ministeriële verantwoordelijkheid... Eh, waardoor die ook staatsrechtelijk is ingebed. Dan wil ik nog even met u vooruitblikken. De extra bezuinigingen, die komen eraan. Ik, nou, dat, ja, dat, is, dat moeten we afwachten. Nee, het bedrag was nog onbekend. Volgens mij heeft zowel uh, u als Jan Kees de Jager gezegd... Uh, nee, nee niet. Al, dan is die indruk toch sterk gewekt bij ons. Nou, Laat ik zeggen dat ik er dan vanuit ga uh, dat ze eraan komen. Wilt u al iets over de inhoud zeggen? Nou, uh, ik verwacht het niet, hoor, maar als het zo nee, is, straks, zeg, dan ga je gang. Eind februari vaststellen of het ja. nodig is. Als ja. we de cijfers het planbureau zien... en nu heeft dat op zeker hoogte natuurlijk gelijk... dat de voortekeningen niet gunstig zijn. Maar ja. we weten pas eind februari ja, of het, het zo is. Nee, Dan weten we überhaupt of het zo is. Er is er nog een kans dat we omhoog... niet extra hoeven te bezuinigen? Ja, ja, dan die die kans is het nieuws. Is. We hebben altijd gezegd, pas eind februari weten we... Ja, dan weten we het exacte bedrag. Nee, dan weten we of we afwijken van de signaalwaarde... die we in het regeerkoord hebben afgesproken. Of we boven die procent komen. Op dit moment komen we dat niet... Er zijn, geen, zijn geen, geen cijfers die erop wijzen. Er is wel een trend zichtbaar in de economische groei... die zijn effect gaat hebben op de overheidsfinanciën. Door hogere WW-lasten bijvoorbeeld als de werkloosheid zou stijgen... en lagere belastinginkomsten die daartoe kan leiden... dat je dus meer dan een procent gaat afwijken van de afspraken. Maar op dit moment hebben we geen cijfers die dat substantiëren. Heeft u al nagedacht bij eventuele onderhandelingen om het regeerakkoord dan open te breken... hoe je die onderhandelingen wilt gaan vormgeven. Want bij het vorige kabinet, die moesten er geen moment ook... die zijn rond de tafel gaan zitten. Dat werd een enorme chaos. In het torentje hebben ze gezeten, in het katshuis... de pers op de stoepen, dat ging allemaal rollenbollend over straat. Nou, ik neem aan dat dat een voorbeeld is dat u zegt... zo wil ik het niet hebben. Heeft u dus al bedacht van waar en hoe u dat wilt vormgeven? Als het zo zou zijn, natuurlijk, je denkt altijd na in scenario's. Uh, overigens, we gaan niet het regeerakkoord openbreken, we gaan het regeerakkoord uitvoeren. Want daar ja. staat namelijk in: meer dan een procent ja, afwijking neemt, betekent extra maatregelen. Maar stel dat we dus op dat punt ook het regeerakkoord actief moeten uitvoeren. Uh, uiteraard heb ik dan nagedacht over de vorm. Ja, en, en die is? Uh, dat zult u dan merken. Ja. Want een van de redenen waarom dat in het verleden nog wel eens misliep, is omdat het allemaal van tevoren bekend was. Ja. Uh, kan het zo zijn dat u eigenlijk al heel ver bent met uh, het kabinet en de gedragpartner? Nee. Want we weten oprecht nog niet of we meer dan een procent... Nee, afraken. maar regeren is vooruitzien, er kan vast aan de scenario's gewerkt worden. Oh nee, ik ben iemand die altijd denkt aan de scenario's. En altijd kijkt van stel nou dat, en wat zou je, hoe zou je dan moeten reageren. Dat is ook, regeren is ook vooruitzien. En leiderschap is ook op voorzijde, op, op verwachtingen... proberen zo goed mogelijk uh, inschattingen te maken. Uh, maar op dit moment is er geen enkele concrete aanwijzing... in de, in, in de harde cijfers uh, dat dat zo is. Er zijn alleen vermoedens en trends. Die, die vormgeving hè, van die onderhandelingen... is dat iets waar ik als journalist echt van ga, kan gaan genieten? Dat ik op een vaste plek iedere dag kan gaan staan... en dan de mensen aan mij voorbij, voorbij paraderen, en ik mooie quotes kan gaan scoren? Die, die, of wordt het allemaal heel heimelijk in de achterkamertjes? Die, die vraag beantwoorden zou toch inzicht geven... in hoe ik nadenk ja, over ja, de vormgeving. Dat is de bedoeling. Ja. Dat, dat dacht ik al, maar het, het inzicht ga ik niet verschaffen. Oh, dat is jammer. En, en, en te zijn er tijd wel? Uh, ik denk het niet. Nee, dat, dat klinkt toch als alsof het allemaal heel erg in de achterkamertjes gaat gebeuren. Dat, dat, dat wacht ik de interpretatie af van de Dan is het bij deze mijn interpretatie. <laughs> Dan ik heel aan u. Ik dank u wel voor dit gesprek. Fijne avond. I mustn't make you call En White Velvet met Jupiter. En Anne Pierlet is vandaag aangesteld als stadscomponist van Gent. Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik, de man die in juli vorig jaar 77 mensen doodschoot, grotendeels op het Noorse eiland Utøya. In een eerder rapport verklaarden onderzoekers Breivik ontoerekeningsvatbaar. En die uitkomst leidde tot veel kritiek, omdat Breivik bij een ontoerekeningsvatbaar verklaring geen gevangenisstraf zou kunnen krijgen. Onder druk van de publieke opinie komt er nu dus een nieuw onderzoek. Maar kan dat nog wel objectief gebeuren? Daar ga ik over praten met correspondent Rolien Creton en met Jos Poelman. Hij was uh, tot voor kort directeur van de Pompenkliniek, een TBS-instelling. Goedenavond allebei. Goeie Rolien, van, ik wil met jou ja. beginnen. Wat is er mis met het eerste onderzoek? De rechtbank die wil een second opinion. En dat is inderdaad omdat er na dat eerste rapport... waarin Breivik dus volledig ontoerrekeningsvatbaar werd verklaard... ja, is er heel veel uh, kritiek gekomen, onder andere van deskundigen... Um, over de vraag of Breivik wel ontoerrekeningsvatbaar uh, is... en of hij wel een hersenziekte heeft. En bovendien is er heel veel kritiek van nabestaanden. Um, Onterrekeningsvatbaar betekent een TBS-straf... Ja, hij zal dan toch worden behandeld met een doel om hem weer te genezen. In de praktijk is de kans groot dat hij zijn hele leven in een tbs-kliniek zal verblijven. Maar veel mensen vinden het toch moeilijk om te accepteren als hij geen uh, gevangenisstraf krijgt. Ja, dus klopt wat ik net zei. Onder druk van de publieke opinie wordt dan gezegd, we gaan er nog eens naar kijken. Ja, dus de rechtbank wil geen enkel, uh, ge geen enkel risico uh, nemen. En omdat er inderdaad zoveel discussie is... Uh, ja, kiezen ze er nu voor om toch nog een nieuw onderzoek uh, uit te laten voeren. En er waren ook gevangenispsychiaters die zeiden... dat Breivik zich heel normaal gedroeg, hè? Ja, dat klopt. Uh, dat rapport van uh, die psychiaters is vandaag uh, uh, naar buiten gekomen. dus onbedoeld, dus gelekt naar een, een uh, Noorse krant... Uh, dat is een psychiaterteam in de gevangenis waar hij nu zit... en die hebben uh, Bruyfik uh, geobserveerd... en die komen de, tot de conclusie dat Bruivik niet psychotisch is... en dat hij geen uh, behandeling nodig heeft. Dus dat staat loodrecht tegen de conclusie van dat eerste rapport. Ja, terwijl ik me ook nog heb laten vertellen, maar corrigeer me als dat niet zo is... dat uh, onder die psychiaters die nu geobserveerd hebben... ook iemand zat die in die aanvankelijke commissie zat. Dat klopt. En nu blijkt dus ook dat die onderzoekscommissie verdeeld is. Dus ja, er is een hele grote verdeeldheid onder uh, psychiaters. Ja, oké, okay, dus nu komt er alsnog weer een nieuw onderzoek... die dan uh, de definitieve waarheid op dit punt moet opleveren, zou je zeggen. Jos Poelman, oud-directeur van de Pompenkliniek. Ja, dat wordt een lastige klus voor die onderzoekers waarschijnlijk... met veel politieke en publieke druk. Ja, die politieke druk is er natuurlijk, omdat in Noorwegen men al eenmaal... Uh, geen gevangenisstraf kent die langer is dan 20 jaar. En uh, er zullen veel Noren zijn die vinden dat uh, meneer Blevick uh, levenslang moet worden opgesloten. En de mogelijkheid is er wel door iemand uh, uh, krankzinnig te verklaren. Uh, maar goed, de vraag is of iemand die uh, waanzinnige ideeën heeft ook waanideeën heeft. Dat is wel het verschil. Ja, nee, maar als u het zo zegt, dan klinkt het bijna dat ze uh, de vraag of hij wel of niet toerekeningsvatbaar uh, is, die gaat dan bepalend worden voor de vraag of hij levenslang krijgt of 20 jaar. Ja, dat is zo. Um, en we hebben in Nederland ook een heel ander systeem. Bij ons kun je zowel straf krijgen als uh, een maatregel. Mevrouw Cotton zei, TBS-straf, maar het is geen straf. Het is eigenlijk een behandelmaatregel, TBS. Maar in Noorwegen kent men dat niet. Je bent ziek of je gaat naar de gevangenis. En je zou kunnen zeggen, misschien heeft deze meneer een persoonlijkheidsstoornis. Is hij psychopaat? Maar dan zegt men in Noorwegen, dat kunnen we toch niet behandelen. Dan ga je naar de gevangenis. En ja, het uh, gevaar bestaat dat psychiatrie onder druk wordt gezet om uh, te zeggen, uh, nou laten we de man maar krankzinnig verklaren, dan gaat hij naar een uh, psychiatrische inrichting, maar daar kun je hem wel heel lang, zo niet levenslang binnen houden. Ja, maar ja, dan blijft hij dus waarschijnlijk daar langer zitten, dus dan zou de bevolking daar juist tevreden over moeten zijn, Rolien. Ja, dat zou zo moeten zijn. Maar ja, toch is het zo dat veel uh, slachtoffers uh, blij zijn... dat er nu een, een, een nieuw onderzoek komt. Omdat het ja, teg, toch tegen hun rechtsgevoel uh, ingaat... Uh, als Bruivik geen uh, gevangenisstraf uh, krijgt. Maar het is inderdaad zo dat als Bruivik in een tbs-kliniek uh, komt... dat hij dan in de praktijk uh, zijn hele leven daar kan, kan blijven zitten. Ja, en, en hoe is de situatie? Sorry, meneer tegen, tegen, tegen inbrengen dat Ik ben in zo'n uh, Noorse forensisch psychiatrische inrichting geweest. Dat is echt toch iets anders dan een TBS-kliniek. Dat is echt een, een psychiatrisch ziekenhuis. En het klimaat is daar heel vriendelijk, heel, heel humaan, heel, heel prettig eigenlijk. En dat uh, botst ook natuurlijk met het rechtsgevoel van Noorden. Die zeggen, ja, moet die man daar nou eigenlijk in de watten gelegd worden... in plaats van te worden hmm. gestraft. Maar dat is een vreselijk dilemma voor die mensen die nu dit onderzoek moeten gaan doen, lijkt me. Of moeten ze gewoon die consequenties helemaal buiten beeld houden en echt heel sec gaan kijken hoe die eraan toe is? Ja, er schuilt de gevaar in dat uh, ook hier weer uh, de psychiatrie misbruikt wordt. Ik werk voor uh, verschillende landen waar nog steeds uh, diagnoses worden gekocht of mensen worden omgekocht om een diagnose te stellen. Om mensen levenslang op te sluiten. Maar dat geldt dan voor Oostbloklanden of sommige Aziatische landen waar dat nog steeds het geval is. Maar je zou zeggen dat een beschaafd land als, als Noorwegen daar toch anders mee omgaat. Maar ze zitten natuurlijk met dat enorme dilemma... dat twintig jaar gevangenisstraf het rechtsgevoel van de Nooren natuurlijk niet bevredigt. Nee, nee, dus moet er iets anders gebeuren. Dus moet er iets anders gebeuren. Maar ja, als men al de wet zou willen veranderen in Noorwegen... dan is men voor Breivik te laat. En dat is natuurlijk wel een probleem, een ja. dilemma. Rolien, wat wil Breivik zelf? Nou, hij wil in ieder geval niet meewerken aan een nieuw onderzoek. Uh, hij zegt dat nou, hij had geen vertrouwen had uh, in de eerste twee... Uh, psychiaters, en heeft dat ook niet in nieuwe psychiaters. En hij is ook vanmiddag door zijn advocaat geadviseerd om niet mee te werken. Uh, die advocaat zegt, ja, de vorige keer heeft hij meegewerkt... met als resultaat dat grote delen van het onderzoek uh, naar de media zijn gelekt. Onder andere dat rapport van de mensen die in de gevangenis... Werken waar hij uh, nu zit. Dus um, ja, dat zal het extra moeilijk maken voor de uh, twee psychiaters die nu uh, met hem aan de slag gaan. Eén van die psychiaters heeft wel al gezegd: ja, als het moet, dan zal uh, Bruivik gedwongen worden opgenomen. Maar ja, het, is, het maakt het niet makkelijker op als hij, als hij tegenwerkt. Nee, maar dat wordt dus een hele uh, moeilijke tocht, zou je zeggen, meneer Poelman. Kan dit nog goed aflopen? Nou, je zou bijna zeggen iets wat u in het begin ook al zei dat je een objectief team zou willen hebben. En misschien heb je daar wel buitenlanders voor nodig die naar gaan kijken, omdat die dan onbezwaard kunnen beoordelen of iemand inderdaad psychiatrisch patiënt is of niet. Uh, en, uh, ja. Maar de vraag is natuurlijk of de Noorse regering dat wil. Bovendien zitten we natuurlijk ook nog met een groot taalprobleem. Alhoewel ik aannem dat meneer Bnevig ook goed Engels spreekt. Ja. En het maar. is niet mogelijk om voor een deel... Uh, uh, onterekeningsvatbaar nee. te worden. Daar, nou, hè? Dat is dus het grote verschil met Nederland. Bij ons kennen wij uh, een onterekeningsvatbaar gedeeltelijk... Uh, meer of minder... En uh, men kan zowel dan aan iemand een gevangenisstraf opleggen... bijvoorbeeld van, van 25 jaar plus TBS. Dat ja. hebben wij in Nederland. Ja. En nou ja, dan zit je ook wel heel lang vast. Uh, en dat systeem, het is, het is of je bent uh, ja, schizofreen... en dan ga je naar een psychiatrische inrichting... nogmaals met een heel prettig regime. En dat is wat veel mensen toch ook wel verkiezen... Ja. behalve een gevangenisstraf van 20 jaar. Ja, en Rolien, komt het debat uh, over de vraag... of het toch niet zo'n mengvorm mogelijk moet zijn op gang... of eigenlijk helemaal niet, tot slot? Nee, dat, uh, dat zie ik niet zo. Ik, ik bedoel, de, de meeste Nooren hebben toch wel uh, nog steeds uh, vertrouwen... In het, in het rechtssysteem, in het Noorse rechtssysteem. Maar ja, in, in, als, in deze vraag uh, zijn het vooral de slachtoffers... die zich uh, keren tegen een, een, een tbs-kliniek uh, een, een tbs voor, voor Breivik. Ja, omdat het daar te vriendelijk zou zijn, het klimaat. Goed, dankjewel, Rolienke Ton, uh, correspondent in Noorwegen... en Jos Poelman, tot voor kort, directeur van de pomperskniek een TBS-instelling. lost van Coldplay. Syrische actievoerders hebben vandaag opgeroepen... tot steunbetuigingen aan het Vrije Syrische Leger... dat zich vandaag officieel bij de opstand... tegen het regime van president Assad heeft aangesloten. volkskrant Remco Andersen mocht de afgelopen vijf dagen mee... met het Vrije Syrische Leger. Remco, goedenavond. Goedenavond. Om te beginnen, is het bijzonder dat uh, het Vrije Syrische Leger... oftewel de FSA en de Syrische Nationale Raad... officieel gaan samenwerken? Nou, ik weet niet hoe officieel die samenwerking is. Ik heb het bericht ook gelezen. Maar ze hebben in het verleden ook wel gesprekken gevoerd met elkaar. En uh, nu geeft dat blijkbaar een wat officiële tintje. Maar wat ik in, uh, in Syrië vooral heb gezien... is dat uh, uh, mensen in Syrië zelf het, Sy het vrij Syrische leger... dus het leger dat strijd tegen de troepen van Assad heel veel steunen. En dat ze met de Syrische Nationale Raad niet zo gek veel op hebben. Maar um, ja, die samenwerking lijkt me een goede zaak. Maar ik vraag me af... Um, wie daar de setters waait, ik denk dat als uiteindelijk uh, de Syrische Nationale Raad, de politieke beweging, uh, uh, bepaalde dingen wel of niet wil waarmee het Syrische vrije leger het oneens is, dat uiteindelijk het uh, vrije Syrische leger toch echt uh, doet waar het zelf zin in heeft. Oké, okay, nou dat is dan prettig, want uh, jij kent die, uh, dat leger goed, zou ik bijna willen zeggen. Je bent de afgelopen vijf dagen met ze mee geweest. Wat is dat voor een organisatie? Uh, het is een organisatie, zoals ze zelf zeggen, van uh, gedeserteerde soldaten. Dus professionele militairen die overgelopen zijn in de oppositie. En uh, ik ken natuurlijk niet het hele Vrije Syriëse leger... maar ik ben met één, uh, één eenheid mee geweest in een, uh, een plaats in de buurt van Holmes. En tot mijn verbazing een beetje... want mensen uh, zeggen vaak dat het een, een zootje ongeregeld is... maar het was echt een uh, professionele eenheid van 300 man... geleid door officieren met duidelijke plannen en taken... communicatiemiddelen en, en uh, voorzien van uh, voldoende wapens die daar um, vrij geraffineerd te werk gaan in, uh, in, uh, in die regio. En wat voor taak hebben ze dan bijvoorbeeld? Nou, hun taak, zoals ze dat zelf omschrijven... is het beschermen van demonstranten, vreedzame demonstranten... tegen het geweld van het regime. En dat betekent dat, uh, dat ze coördineren met vreedzame activisten. Dit, zijn, dit is een gewapende tak van het verzet eigenlijk. En uh, vreedzame activisten vertellen hen... wanneer ze demonstraties organiseren, waar ze naartoe gaan... En het vrije Syrische leger um, zorgt dan voor bescherming tegen de troepen van de overheid... die over het algemeen het vuur openen op die demonstraties. Ja, en dan schieten ze dus terug? En dan schieten ze terug, ja. Okay. Maar het, het, het begrip verdediging interpreteren ze vrij ruim, Want um, ze verdedigen die demonstraties... Maar ze hebben ook in het verleden aanvallen uitgevoerd... op uh, kantoor van de Syrische inlichtingendienst. En ze hebben behoorlijk wat veldslagen geleverd met uh, Syrische overheidstroepen. Dus het, uh, het begrip defensief interpreteren ze vrij ruim. Ze ja. vallen ook aan. Ja. En het zijn vooral soldaten die vroeger gewoon in dienst waren... van het uh, uh, echte Syrische leger, zou ik maar even zeggen. Ja, ja het zijn overgelopen militairen. En, ja. Ja, en hoeveel zijn daarvan inmiddels? Nou, naar eigen zeggen zijn er 20.000 uh, 20 leden in heel Syrië. Ja, ik kan het natuurlijk zelf niet controleren, maar ik was in een vrij kleine plaats... En daar hadden ze er al 300. Nou ja, als ze daar al 300 leden hebben, denk ik dat, dat, dat, dat ze toch echt wel een behoorlijk grote organisatie zijn. Ja, en wordt het steeds groter, vermoedelijk? Ja, er lopen iedere week meer soldaten over. En wat zij zeggen, het Vrije Syrische Leger, is dat. Want het zijn allemaal, zoals we al zeiden, overgelopen militairen. En een behoorlijk aantal van de mensen die ik gesproken heb, zijn recent overgelopen. En als ik hun vraag naar wat er gebeurt binnen hun, hun eenheden, de eenheden die ze verlaten hebben, zeggen ze eigenlijk stuk voor stuk dat het hele Syrische leger op instorten staat. Dat iedereen wil overlopen. Maar. En dat vraagt eigenlijk iedereen om. Ze willen een bufferzone, zodat de familieleden van overgelopen militairen uh, in veiligheid gebracht kunnen worden. En als dat gebeurt, zeggen ze, dan zul je zien dat uh, het Syrische leger, het echte Syrische leger, uh, in, in, in no time uit elkaar valt. Zodra de soldaten de zekerheid krijgen dat hun familieleden veilig zijn, stappen ze over. Begrijp ik dat, dat goed? Zeggen, ja, dat zeggen, dat zeggen de leden van het vrije Syrische leger. Ja. Hoe lang bestaan ze al? Is dat al een hele oude organisatie of is die echt de laatste maanden ontstaan? Nou, ze hebben in juli hebben ze hun bestaan officieel aangekondigd via een, een videoboodschap. De leiding, een, een voormalige een luchtmachtkolonel, zit in Turkije. En um, ze hebben eigenlijk in, in september, november hebben ze hun eerste echte grote operaties opgezet. In november was dat een aanval op een hoofdkwartier van een Syrische inlichtingendienst... En daarna hebben ze, zoals ik al zei, hebben ze heel veel veldslagen geleverd... in verschillende delen van het land met, uh, met overheidstroepen. Ja. Nou ja, dan zou je zeggen van uh, zo'n club die is uit ontstaan... daar bel je en dan mag je mee. Gaat het inderdaad zo? Is het zo gegaan bij jou? <laughs> nee, zo gaat, het, zo gaat het helaas niet. Um, kijk, ze zijn zelf heel erg bereid om mee te werken met pers. Uh, niet alleen het Vrije Syrische leger, maar sowieso Syrische opstandelingen... of demonstranten zijn zich uitstekend van bewust... dat, uh, dat Syrië succesvol het land gesloten houdt voor buitenlandse pers... En ze willen heel graag dat hun verhaal naar buiten komt. Dat de rest van de wereld ziet hoe ze lijden. Ja. Alleen, uh, het land is inderdaad potdicht. En uh, wat wij hebben moeten doen is, uh, na veel wachten en veel, uh, veel plannen... ben ik met uh, uh, Sam Tarling, een uh, fotograaf en meek samenwerken... zijn wij de grens overgesmokkeld vanuit Noord-Libanon. En dat ging allemaal heel, heel, heel, heel, heel uh, moeilijk via uh, safe houses. En uiteindelijk uh, zijn we op een, uh, op een motor met z'n tweeën door weilanden de grens overgeraced. En daar zijn we ontvangen aan de andere kant in het zuiden van Syrië... door uh, het leden van het Vrije Syrische leger. En die hebben ons daar vijf dagen lang uh, uh, beschermd. En is dat voortdurend uh, spannend? Ja, ja, dat was behoorlijk spannend. Want uh, je moet je voorstellen dat uh, de, de troepen van Assad... Dus de troepen van het regime... concentreren zich in die regio op de steden... Uh, met name op Homs. Ik was in de buurt van Homs. En op het platteland zijn ze wat, uh, wat dunner gezaaid. Maar er zijn overal checkpoints van het Syrische leger... en de Syrische veiligheidsdiensten. En wat het vrije Syrische leger, dus de rebellen, wat die doen... dat zijn eigenlijk een soort guerrilla's. Uh, zij bewegen s'nachts uh, met gedoofde lichten over zandweggetjes... Uh, tussen die checkpoints door, van safehouse naar safehouse. En daar slapen ze en eten ze en plannen ze hun volgende operaties. En um, ja, daar waren wij bij, een aantal dagen lang. En hoe bijzonder was dat? Dat was wel heel bijzonder. Ja, ik, heb wel meer, uh, ik heb wel meer dingen gedaan in, uh, in deze trant. Maar dit was toch wel heel heftig. Het is echt een guerrilla-beweging die steeds groter wordt... En, en tot doel heeft om het regime te val te brengen... Uh, door middel van gewapende strijd. En de steun onder de bevolking voor het Vrije Syrische Leger is ontzettend sterk. Maar hoe merk je, je merk dat? Heel erg. Ja? Ah, ja, je, je vraagt aan mensen van hoe denk je over oppositie... en hoe denk je over uh, politieke strijd versus gewapende strijd. En wat eigenlijk iedereen zegt, die wij gesproken hebben, ook burgers... is van ja, uh, de, de, de politieke oppositie in het buitenland... het is goed dat we die hebben. We hebben politieke vertegenwoordiging nodig. Maar uiteindelijk doen ze niks voor ons. Hmm. We krijgen geen geld, we krijgen geen wapens, we krijgen geen steun. Ze kunnen niet voor een bufferzone zorgen. En degene die de revolutie drijven van houden, dat zijn de mensen in Syrië... beschermd door het vrije Syrische leger. En dat zijn degenen waar wij ons vertrouwen in plaatsen. Ben jij hoopvoller geworden over de toekomst dankzij deze dagen? Nou ja, hoopvoller, ik weet het niet. Er lijkt in ieder geval wel een behoorlijk georganiseerde beweging op te staan... die de wapens de hand neemt tegen het regime. En ik denk zelf dat dit nu zo ver gegaan is... dat het regime uiteindelijk wel zal vallen. Maar wat er daarvoor in de plaats komt... dat hangt heel erg af van hoe de oppositie zich organiseert. Ze lijken redelijk georganiseerd. Maar ik hoor ook wel geluiden van mensen uit het vrije Syrische leger... die zeggen, we hebben het nu nog redelijk onder controle, die gewapende strijd. Maar mensen worden meer en meer gefrustreerd en meer en meer wanhopig... omdat de rest van de wereld niks doet om ze te helpen. Ja. En uh, wij weten niet hoe lang we het nog in de hand kunnen houden... voordat iedereen zijn eigen gang gaat en hier echt een, een burgeroorlog ontstaat. Ja, precies, en zou het nog gehaald kunnen worden. Wat ons ook opvalt ja. is dat er steeds meer journalisten in Syrië zijn... en dat er ook wat beelden van mobieltjes naar buiten komen. Heb jij de indruk dat, je zei net, het zit poldicht dicht... dat dat iets minder wordt of toch nog niet? Nou, beelden van mobieltjes komen al heel lang naar buiten. Syrische um, uh, activisten die filmen hun eigen demonstraties en het geweld van de overheid. En die filmpjes die worden naar buiten gesmokkeld en op YouTube gezet. Maar wat de Syrische overheid volgens mij de afgelopen weken of twee weken eens een beetje gedaan heeft, is: ze hebben een overeenkomst met de Arabische Liga. En uh, volgens die overeenkomst moeten ze het geweld tegen demonstranten staken en uh, een aantal andere dingen doen. En daaronder is ook een voorwaarde dat ze buitenlandse journalisten binnenlaten. En volgens mij zijn ze dat nu iets meer aan het doen de afgelopen week. Maar dan moet je, je wel voorstellen, als je met toestemming van de Syrische overheid Syrië binnengaat, dan word je van 24 uur per dag vergezeld van Syrische overheidsagent. En je ziet niets. Wat de Syrische overheid niet wil dat jij ziet. Het hmm. is dus een beetje zoals unembedded en embedded, un embedded uh, journalistiek. Uh, als je met de Syrische overheid meegaat, dan, ja. uh, dan is het heel moeilijk om dingen te zien te krijgen die zij niet willen dat je ziet. En als je zonder de Syrische overheid illegaal naar binnen gaat, zoals wij hebben gedaan, dan, uh, dan zie je veel meer. Ja, precies. We hoorden een heel klein knalletje net. Wat was dat? Dat was een deur. die Een niet. deur. Gelukkig <laughs> maar, want jij bent inmiddels weer veilig uh, weg daar. Ja. Mooi. Dank voor je verhaal, Remco Andersen. Graag gedaan. Situation number one It's the one that's just begun but Evidently it's too late Situation number two It's the only chance for you It's controlled by denizens of hate Situation number three It's the one that no one sees It's all too often dismissed as fate Situation number four, the one that left you wanting more. It tantalized you with its pain met situations. Het is vijf voor twaalf. Het is inmiddels traditie in januari, poëzie om vijf voor twaalf. Het woord is aan John Jansen van Galen. Het is een ware weelde van dichtkunst. Duizenden Nederlanders zonden weer in voor Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011. Het oog later deze week uit de beste honderd geheel naar eigen smaak twintig horen, waarvan vanavond bij monden van dichter Rob Schouten nummer 801 in het Afrikaans. Groot druppels. Groot druppels spat en tik teen mijn ruiten. Hulle kom van binnen en niet van buiten. Een koude wind zuist ruisend in mijn oren. Hij waait mijn hart, recht mijn schedel in. Die stralen weer is een miezerig venster waarin ik mij spiel. Mijn kind doelt verloren in mis. Weg van die geluk. Is het nou een echt Afrikaans gedicht? Anders bedoel ik dan Nederlandse gedichten? Nou, een heleboel Afrikaanse gedichten uh, hebben bijvoorbeeld uh, wortelen meer in de volkscultuur... Uh, dan de meeste uh, cultuurgedichten in Nederland. En uh, je hebt natuurlijk de neiging om het Afrikaans vertederend te vinden. Hè? En dat is een beetje misleidend ja, vaak. Schattig. Schattig. En uh, nou ja, dit gedicht uh, is misschien wel schattig... maar het is ook heel treurig en droevig op een bepaalde manier. Hè? De, de, de stemming van de hoofdpersoon, of hoe je het ook wilt noemen... Die, is, uh, die wordt vergeleken met de stemming buiten. En dat is uh, ja, regen, wind, schraal weer. Eigenlijk heel Nederlands trouwens. Uh, toen ik dit las, had ik helemaal niet een Afrikaans gevoel erbij. Nee. Ja, wat, wat, wat ik bijzonder en mysterieus vind, is vooral de laatste regel. Mijn kind doolt verloren in mis, weg van die geluk. Want daardoor krijg je het gevoel hè, dat dat weer dat zit in die hoofdpersoon. Maar dat dat kind dat daar rond doolt in die mist ook als het ware in die hoofdpersoon zit. Ja. Het is geheimzinnig en tegelijkertijd lieflijk en melancholisch. En dat, uh, dat maakt dit gedicht uh, toch anders dan een heleboel andere gedichten. Is het moeilijk voor jou, Afrikaans lezen? Ja, nou, ik ben uh, vaak in, in Zuid-Afrika geweest... maar ik moet zeggen dat ik het uh, een moeilijke taal vind. Moeilijker zelfs dan wanneer ze mij in het Engels toespreken. Uh, dit is een vrij eenvoudig Afrikaans gedicht... maar het Afrikaans is zeker niet...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 Op Schouten bedankt. Dit was gedicht 801. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Met het Oog op Morgen. Zometeen is er uh, Casa Luna, gepresenteerd door Klaas Drupsteen. Wij hopen er morgen weer te zijn. Dan zit hier uh, Max van Wezel. Ik wens u goeienacht.